mm Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog nooit werden er zoveel positieve testen gemeld bij het RIVM. Vorige week werden al ruim 16.000 besmettingen gemeld. Daar gaan we vandaag overheen, vertelde Ernst Kuipers namens de ziekenhuizen in de Tweede Kamer. Kreeg ik zo net door 19.200 en nog iets besmettingen... maar dan wel met de kanttekening dat de afgelopen twee dagen, zoals u weet, dat incompleet was. En dat kwam door een storing. Ook in de ziekenhuizen nemen de patiënten nog steeds toe. Bijna 2000 coronapatiënten liggen er nu, daardoor kunnen in 21.000... 30 van de 71 ziekenhuizen geplande operaties niet meer doorgaan, bijvoorbeeld heupoperaties. In de Engelse stad Liverpool zijn vier mensen opgepakt in verband met de ontploffing bij een ziekenhuis. Gisterochtend ontplofte een zelfgemaakte bom in een taxi voor de deur van het ziekenhuis. Die had de passagier meegenomen, zegt de politie. Our inquiries also indicate that the device was brought into the cab. De passagier kwam om het leven. De chauffeur kon op tijd uit de taxi springen. De politie beschouwt de zaak als een terreurdaad. Een aardbeving in Brabant vannacht. In de buurt van Bladel trilde de grond. Beving had een kracht van 2,6. Niet door gasboringen, maar doord doordat aardplaten tegen elkaar aanschuurden. Bevingen die zwaarder zijn dan twee, op de schaal van Richter kun je voelen. En er is nieuws over dit tv-programma... <lacht> Deze in Amerika. Voor het eerst zit er een Aziatisch karakter in. Ji Jong heet ze. Ze is Koreaans, Amerikaans en houdt van spelen op een elektrische gitaar en skateboarden. Met de nieuwe pop wil Sesamstraat iets doen aan racisme tegen Aziaten. Eind deze maand is ze voor het eerst te zien in Sesamstraat. Het weer. Het is een grijze dag met nauwelijks zon en een graad of acht. Morgen verandert er weinig. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB.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 Deze dame, Sheila I e, die staat bekend om haar eigen drumwerk... wat ze enorm goed doet. Dat moet je een keer nakijken, ook bij deze plaat op uh, bijvoorbeeld uh, YouTube. Geweldige show uh, kan ze weggeven. Je hoorde er met The Clamorous Live. En uiteraard uh, is Sheila E. ook uh, bekend van uh, Prince. Het is uh, even na drie uur het tweede uur alweer Zandvoort op zaterdag... Nog steeds geen Lewis Hamilton die gedisqualificeerd is, Albert-Jan? Ik heb nog niks. Ik wil het weten, hè? Ik heb, ik heb mijn website even bezocht, maar ik heb nog niks gehoord. Oké. Okay. Dus nou ja, om vier uur hebben we de derde vrije training, geloof ik. Ja, mag je daar uh, nog aan meedoen? Nou of, ja. Dan, is die vleugel lam geslagen? Zal tegen, tegen die tijd zal het toch wel een uitspraak zijn ja. uh, over... Uh, over want vannacht hebben ze... Of tenminste, in, ja, in de afgelopen nacht... hebben ze het ook nog steeds uitgesteld... en geen uitspraak gedaan. Omdat ze vanmorgen nog eens die vleugels wilden bekijken... en dit en dat en zo, en zo en nog verder praten. Nou, dat moet toch zo langzamerhand een keer uh, uitsluitsel gaan geven. Dus, maar zodra wij er wat van horen... bent u de tweede die er wat van hoort. Ja, Red Bull uh, zit erachter, hè? Red Bull geeft je vleugels. <laughs> ja. ja, dus... Uh... Uh, goed, uh, tweede uur is antwoord op zaterdag. Uh, wat gaan we tweede uur doen? Nou, uiteraard... Uh, ja, nu die coronaregels weer zijn ver veranderd, is het natuurlijk ook, uh, heeft het ook consequenties voor de Zandvoortse horeca en natuurlijk ook de horeca in het algemeen. En uh, over een tweetal platen uh, gaan we kijken of luisteren naar Marcel Buscher, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Zandvoort. Over wat de coronamaatregelen voor de horeca te betekenen he hebben en dus ook voor Zandvoortse horeca. Ook in het tweede uur uh, uh, komen we terug op uh, het feit dat de ijsbaan uh, dit jaar dus niet doorgaat. En uh, waarom die niet doorgaat, daar vertelt Dennis Spolders al van alles over. Daartussendoor hebben we natuurlijk uh, de evenementenagenda. En er zijn al best wel wat evenementen die uh, dat doorgang hebben. Want zoals u weet, uh, november is de cultuurmaand in Zandvoort. En ongetwijfeld zullen een aantal evenementen niet doorgaan.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 Naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En uh, vanmiddag hadden we ook al uh, burgemeester David uh, Molenburg in de uitzending. Hij had uh, goed nieuws, in principe wel goed nieuws over de Sinterklaas-intocht. Want hij gaat door hier in Zandvoort weliswaar een klein beetje aangepast. Maar hij komt gewoon om 11 uur uh, aan op uh, de boulevard. Is iedereen van harte welkom. Dat loop je richting het uh, raadhuis en de. Welkomst, uh, de, de groet van de burgemeester op het uh, raadhuis. Dat, is, uh, dat gaat dan weer niet door. De kinderen spelen wel hoor. Dus uh, gelukkig toch nog wel het een en ander aan uh, Sinterklaasintocht. Morgen dus vanaf 11 uur. En uh, misschien zeg je wel dit uh, van kinderen voor kinderen. Ik ben toch zeker. Ik wil een broertje en een mooie rode fiets. En een hele grote teddy. teddybeer, maar meestal krijg ik niet. Ik wil een racebaan en een nieuwe toverdoos. Hoe wil ik snel tevreden? Ik word mijn vader al te boos En hij wordt rood. En hij wordt mooier Hij spat bijna uit elkaar Ik ben toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tuin is Sinterklaas niet Ik heb een negatief fortuin Als een strak bang wil te groeien op mijn rug Ben jij de eerste die het hoort Op Discord maar maar meestal van, ik, ik wil een computer en een huiswerkautomaat. Hoewel ik kleine wensen heb, wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt groot, en hij wordt rooier, hij valt bijna uit elkaar. Dat Toch zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn tuin, ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin, als een straks bang wil, je toch groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom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 Gisteren Adel ook weer terug met de lekkere nieuwe muziek. Je de Easy on Me, de zaterdagmiddag van CFM. Nou ja, gisteravond hadden we natuurlijk die persconferentie om 7 uur. Goed bekeken trouwens. Ruim 5 miljoen mensen hebben naar de persconferentie gekeken. En ja, er komen weer nieuwe maatregelen aan Albert-Jan. En één groep die uiteraard weer de shaak is, is de horeca. Ja, en de horeca in het algemeen. Maar uh, uh, natuurlijk ook de horeca in Zandvoort. Uh, in het uh, nu volgende interview wat onze collega Kort Draaier vanmorgen had... tijdens Goedemorgen Zandvoort met Marcel Busser... gingen zij nader in over de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca. Maar ik vond het hem met een reactie op de laatste persconferentie... van het demissionaire kabinet. En gaat de meeting van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort... gewoon door op 16 november. Marcel is als het goed is aan de telefoon, klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ja,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 er moet wel wat gebeuren, wil het uh, over drie weken weer vrijgegeven worden en dat we wel wat gaan verruimen, maar... Ja, want waren... we waren... het nog steeds uh, positief blijven bekijken en dat we over drie weken weer wat ruimte hebben, maar, maar ja, het is vooral voor de, voor de natte horeca, de, de cafés en twaalf uh, uur was natuurlijk wel dramatisch. Ja. En, en nu acht uur is gewoon, uh, ja, kansloos. Ja, die beeld gaat natuurlijk om wel uh, naar de crew. En dan ben je door dat werk. <laughs>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 Of was het zo erg hier in Zandvoort ook, weet je dat? Of? Uh, nee, zover ik weet, nee, zover ik weet, ik heb uh, daarover voor de rest weinig of geen uh, problemen gehoord. En uh, jij, ja, ik bedoel, ik kom ook wel eens uh, <laughs> ergens anders dan in ons eigen etablissement, om het zo te zeggen. <laughs> maar uh, ja, ja, je moet toch even uh, de deur uit af en toe. Nee, maar natuurlijk, uh, uh, we worden er niet...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 Er is ook niet een andere keus dan te doen wat ons opgedragen wordt. Ik bedoel, uh, ja. Ja, we maar moeten er zijn, volgens zijn. Ja, ja er, zijn, er zijn gewoon bedrijven die voor, waarvoor het nu niet meer uh, efficiënt is om überhaupt open te gaan. Als je tot 8 uur s avonds open mag gaan. Ik bedoel, een discotheek, dancing, de chin... Uh, ja, daar ga je pas avonds uh, op z'n vroegste normaal gesproken om een uur of acht... Uh, als je er om 8 uur al bent, dan... Uh, en, maar dat, dat, dat wordt gewoon heel moeilijk allemaal. En, ja. ja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 Ja, we mogen gelukkig nog een klein beetje wat doen. En voor de restaurants kunnen ze in ieder geval nog een zitting kwijt. Maar dit willen we gewoon echt niet. Ja, ik moet nou, volgende week moet ik eerder gaan. Want ik zou ook uit eten gaan. Maar dat moet dan uur vijf dan maar heen. <lacht> ja, de, dus de maar dan praat je nog over de restaurants. Nou, voor een café kan je inderdaad, wat je zegt, smiddags om vier uur al even er wel naartoe. En dan kan je tot acht uur een biertje drinken.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 De meeste mensen zijn ook daar gevaccineerd en ziet, uh, Ik merk eigenlijk maar niks. Het is heerlijk om daar rond te lopen. Ja. Maar goed, um, daar gaat het nu niet over. Um, jullie hebben binnenkort een, uh, een vergadering op 16 klopt. november. Gaat dat ja, nog door? Algemeen. Gaat dat nog door? Algemeen ledenvergadering, klopt, daar hebben we. En zover als het er nu uitziet, binnen deze maatregelen kunnen wij uiteraard gewoon uh, de vergadering door laten gaan.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 Dus ze kunnen het niet versoepelen, dat niet, maar ze kunnen je het wel duidelijk maken. Ja. Nou, ik zat even te kijken naar die agenda, want ik heb een printje van gekregen van onze redactie. Er staat er bij punt 5, wensen en verwachtingen voor de toekomst. Heb je bepaalde ja. wensen, Marcel? <laughs> ja, heb ik bepaalde wensen. En het is inderdaad ook een beetje, wat verwacht de, de ondernemer nog van... Uh,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 En het ging natuurlijk over de coronamaatregelen. Want uh, ja, tot acht uur kan je nog maar een biertje halen, Albert-Jan. Ja, en ik ja. loop vast vooruit op het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Oh, ja. Want de meest gehoorde opmerking van daar, vanavond om vijf voor acht zal zijn... Nog eentje dan. Nog eentje dan, ja. kwart voor vijf. Het gedicht, uh, ja. ik ben heel erg benieuwd. Blijf daarvoor luisteren. Op ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. Kijk, hier zijn de Beatles... hello so Een van de allergrootste hits van de Beatles. Jordan. Let it be. Het is half vier geweest. Tijd om de evenement een beetje door te nemen. We hebben de cultuurmaand natuurlijk, uh, Albert-Jan. Ja, de cultuurmaand in Het gaat ondanks de aangescherpte coronamaatregelen... sowieso weer verder. Zo worden enkele onderdelen op het culturele programma gewijzigd aangeboden. Tijdens de cultuurmaand houdt de organisatie zich uiteraard aan alle richtlijnen. In de museum wordt QR-code gescand... Corona gescand, eh, met een, maar een mondkapje is niet verplicht. Bij de overige locaties moet u wel een mondkapje op. Zo kunnen u en zij ook toch genieten van het culturele aanbod in Zandvoort. Dus vergeet uw mondkapje niet mee te nemen en uiteraard ook op te zetten. Er is genoeg te beleven en te zien. Kijk voor alle zekerheid vooraf nog even op de website... ...voor de actuele informatie. En voor meer informatie kunt u terecht... ...bij www.cultuuragenda-zandvoort.nl www Nou, een van de dingen die op het programma staat vanmorgen... ...is het Symfonieorkest Haarlem... ...onderleiding van Nicolaas Devens... ...met medewerker van Mara Mostert op viool. Dat speelt zich allemaal af in de Protestantse kerk... ...Kerkplein 1, aanvang 3 uur... ...de kerk gaat open om kwart over 2... ...toegang is 5 euro... En u bent uiteraard van harte welkom met de QR-code... vaccinatiebewijs of negatieve test. Neem voor de zekerheid wel ook een mondkapje mee. Beter meeverlegen dan onverlegen. En in ieder geval een negatieve test, niet ouder dan 24 uur. Voor meer informatie kijk op de website www.classicconcerts.nl www.classicconcerts.nl Dan is er uh, een onderdeel van die Cultuurmaand in Zandvoort... Uh, Kunst Driedaagse, een initiatief van de Rotary Club Zandvoort... Vandaag en morgen staat de deuren open tussen 12 en 6 uur. Bij diverse locaties gastvrij open en tonen vele kunstenaars hun werken. Dan, kunnen we, dan gaan we naar Colorful for China. Dat is een prachtige, die is vanaf 6, 6 november die is nog tot 9 januari te bezoeken, die expositie. Colour for China, hedendaagse Chinese schilder- en beeldhouwkunst ontmoet een keur aan Chinese kunstenaars... en beleef hun opmerkelijke kijk op de wereld van vandaag. Uiteraard dat alles op Louis-David's carré nummer 19... in het H.D.M.Z. Museum... in samenwerking met Galerie Kunstbroeders. In ieder geval tot, 9, tot en met 9 januari... de expositie Colorful China in het H.D.M.Z. Museum. Dan nog even naar pagina 9. Want daar hebben we ook nog wat staan... En dan hebben we het over het Symfonieorkest Haarlem. Want uh, vorige week was er nog volop Mozart in de belangstelling in, uh, in Zandvoort. En dan komen we zondag nogmaals, stichting Classic Concerts, alweer een klassiek concert. Symfonieorkest Haarlem, zoals ik ze al gemeldde, onder leiding van Nicolas Devens. Vergeet niet uh, uw uh, negatieve uh, testresultaat mee te nemen, zoals ik al zei. En in ieder geval uw QR-code en voor de zekerheid een mondkapje. Dus uh, genoeg te doen tijdens de cultuurmaand uh, uh, Zandvoort. Nogmaals, voor de zekerheid, wilt u nog uh, nadere informatie daarvoor hebben... ga dan naar de website www.cultuuragendazandvoort.nl www.cultuuragendazandvoort.nl Want ondanks de uh, coronaregeling... Uh, bruist het in Zandvoort van de cultuur. Zo is het maar net. En uh, vanmorgen hadden we ook uh, Hilly Janssen uh, in de uitzending bij CFM. V bekend uiteraard van uh, het uh, museum En uh, tot 21 november is Jan Lammers daar nog, althans de posters en, uh, en foto's van uh, Jan Lammers, de tentoonstelling over Jan. En uh, ja, je kan een bot doen op, uh, op de foto's en uh, posters. En degene die uiteindelijk het hoogste bot heeft gedaan... die mag uh, gewoon vanaf 21 november uh, de poster of uh, foto mee naar huis nemen. En het geld is niet voor het museum, niet voor de gemeente, niet voor hele Jansen zelf, niet voor uh, Rob Harms. Nee, het is voor het goede doel, voor het uh, brandwondencentrum. Uh, dus uh, uh, doe een goed bod op een van de mooie posters die daar hangen. En de buitenexpositie over Jan, die telt ook mee. En da ook daar kan je een bod op doen. Hier is Ed Sheeran in Shape of You: the club isn't the best place to find the, lovers, so the bar, is where I go. Mm -hmm.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 So cold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 Ik moet het meteen toegeven, ik hou wel van dit soort muziek. Door de Bruno Mars en uh, Anderson Paak en uh, Smoking Out the Window, dat is uh, de nieuwe single. Dus uh, waarschijnlijk over een uh, aantal weken dan komt u wel de hitparades in uh, Albert Jan Plaatje. Oké, okay. okay, nou ja, vaak heb jij wel het rechte eind hè, met dat soort beweringen. Ja, daarom. Dus uh, hou we in de gaten en uh, wie weet wordt het een uh, hits. Nou ja, normaal gesproken is uh, de ijsbaan ook een uh, hits, maar uh, ditmaal hebben we wat minder goed nieuws daarover. Ja, ik zei het al uh, tijdens Zandvoorts nieuws in het kort aan het begin van dit programma. Zoals gezegd, elk jaar organiseerde de organiseert de stichting Winterwonderland Zandvoort in het centrum van Zandvoort de ijsbaan, de welbekende ijsbaan. Helaas heeft de organisatie vanmorgen moeten besluiten om de feestelijke winteractiviteiten dit jaar uh, te weer te cancelen vanwege onze grote vriend corona. De organisatie en alle vrijwilligers balen natuurlijk verschrikkelijk, en maar blijven optimistisch en zien alweer uit naar volgend jaar. Ik hoop met net zoveel enthousiasme vrijwilligers en sponsoren, zo meldt Leo Mieserbeek. Meer info over het niet doorgaan van de ijsbaan en de plannen voor het komende jaar vindt u natuurlijk op www.ijsbaanzandvoort.nl. www.ijsbaanzandvoort.nl En vanmorgen tijdens het Goedemorgen Zandvoort sprak onze collega Kort Draaier met Dennis Polders over het niet doorgaan van de ijsbaan.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 die de demerate de overlopen helaas. Ja, ja, dat is dan toch te veel mensen die dan een beetje bij elkaar komen. En alle evenementen die er dan zijn, zoals de opening, trekt allemaal weer ja. te veel mensen. En ook de diverse ja. evenementen, zoals het Keulen, trekt ook weer te veel mensen. Ja, <laughs> Afsluitfeest. Nou ja... We...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 Ja, nou, het is, het is heel jammer, maar de ijsbaan gaat dus dit jaar niet door. Dus ja, het ijsbaansjournaal heeft een teurige mededeling en dat is dus dat het allemaal is afgeblazen.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 Ja, jij ook bedankt voor je tijd eventjes. Oké, okay. doei doei. Goed zo, tot ziens, doe. Nou, dat was inderdaad Dennis Spolders vanmorgen bij Kort Draaien... bij Goedemorgen Zandvoort. De voorzitter van de ijsbaan, Dennis Spolders... die had de mededeling dat hij dit jaar weer niet door kan gaan, de ijsbaan. Dus het is even niet anders vanwege corona en alles daaromheen... is het gewoonweg niet mogelijk om dat op een zeven manier te doen... Vanmorgen dus uh, heeft hij dat uh, kenbaar gemaakt uh, bij ons, bij onze collega's uh, op ZFM Zandvoort. Wil je het interview nog een keertje terugluisteren of uh, de andere interviews van uh, vanmorgen of een andere uitzending. Allemaal mede mogelijk gemaakt door uh, Henk Keur. Dat kan je doen via onze app. Dus mocht je de app nog niet hebben, dan zou ik wel heel snel downloaden. Dus de app is gratis verkrijgbaar, onder meer in de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem. En dan onder Uitzending Gemist kan je ze allemaal terugluisteren. Alle uitzendingen trouwens, 24 uur per dag is terug te luisteren. Dus ook wij, op jan en ik, zijn uiteraard terug te luisteren bij Uitzending Gemist. We hadden het over de ijs, maar ja, dan kan deze niet ontbreken natuurlijk. Ijs, ijs, baby.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 my juice if there was a problem yo i'll solve it check out the hook where my dj revolves in I van de, de ijsbaan Dennis Polders maakt dat uh, vanmorgen bij CFM bekend. Helaas, uh, ja, vanwege uh, dat virus natuurlijk weer, hè, corona... gaat de ijsbaan ook dicht daar niet door in het centrum van Zandvoort. Triesnieuws. ook voor alle vrijwilligers en de organisatie heel versterkt. En uh, hou de moed erin, volgend jaar nou, gaat het gewoon weer door. althans, daar houden we rekening mee. Nou, we gaan op naar het nieuws en dan zometeen uh, de tweede vrije training... die we voor je gaan volgen, de race uh, van vandaag... En uh, Lewis Hamilton, hoe gaat het daarmee? Bereikt hij de finishlijn? Yeah. out to all the ladies all over the world. All ladies all over the world. All my sexy mamas. Come on, come on. As we proceed to give you what you need. You know I like it when your body goes. Bad boy, B2K. Yo oh, talk to him, player. I like your little sexy sound. Via de kabel op 104.5.